Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een podcast over kwaliteit van Vasilis van Gemert. Dit keer spreek ik met Alper Chououn, designstratege die werkt vanuit Berlijn. We hebben het uitgebreid over nieuwe technologieën. Hard tech, zoals hij het zelf noemt. Zoals chatbots, artificial intelligence en the internet of things. Maar we hebben het natuurlijk ook over het boekje Hallo Witte Mensen. Onder veel en veel meer. En zoals bijna altijd beginnen we met de vraag... wanneer? Is iets goed? Voor mij is dat heel erg contextgebonden wat, wat goed is. Ja. Yeah. Maar... Als je nou wil zoeken naar een, een definitie die niet contextgebonden is... Want ik denk dat het voor iedereen iets anders betekent... omdat het iedereen een andere context heeft waarin ze moeten opereren. Ja. Yeah. En dat als je dat dan op die manier verkent... dan ga je dus door, door al die contexten heen surfen. Yeah. Dat is natuurlijk super interessant. Ja. Yeah. Maar ik heb er natuurlijk over nagedacht. Omdat ik wist dat deze vraag ging komen. Ja. Yeah. <laughs> Um, en, uh, een contextvrije definitie van goed voor mij zou denk ik zijn... dat iets goed is als je dan het hebt gemaakt... en je kijkt er dan na een paar jaar nog een keer naar terug. En dan werkt het nog steeds. En dan is het nog steeds iets waar je dan denkt van... nou, oké, okay, weet je. Ik schaam me er niet voor. Oké, okay, ja. Yeah. Mensen gebruiken het nog steeds. Het ziet er niet afzichtelijk uit. Dan, dan heb ik wel een gevoel van... dat is, dat is een kwaliteitje. Oh, wauw, ja. En dat... Heb je daar voorbeelden van? Want die vind ik wel interessant. Van een, echt een aantal jaar. Uh -huh. Nou ja, um, veel van het werk uh, wat wij bij Hubb gemaakt hebben... Yeah. waar ik met, samen met Karsten uh, yeah. dat gedraaid heb, dat had wel die kwaliteit. Dus het waren dan van die vaak one-off projecten. Dus dingen waar je dan niet... Het zijn geen producten waar je dan continu aan doorontwikkelt... Yeah. Want dan heb je natuurlijk een heel, heel, heel andere definitie van kwaliteit. En dan heb je niet die, dat, dat excuus van: ik heb er een tijdje niks aan gedaan. Yeah. Maar als, als bureautje moet je toch dan op een gegeven moment iets loslaten. Yeah. En als je dan na, na een jaar of twee jaar dan weer kijkt. en dan draait het nog steeds op Heroku. en yeah, yeah. software updates werken nog steeds. en het ziet er nog steeds prima uit. Yeah. dan denk je van: nee, nou, nou, het heeft wel de... iets duurzaams. Weet je, dat web dat is toch op de een of andere manier een duurzaam gegeven. Yeah. Het hoeft niet altijd weg te rotten. Nee, nee, nee, maar dat gebeurt wel vaak. Ja, dat gebeurt wel vaak, hè. ja. En veel van de producten die online worden gezet voldoen niet aan die kwaliteitsdefinitie van jou. Nee, nee, nee. En hoe komt dat, enig idee? Dat heeft allemaal goede redenen natuurlijk. Nou ja, nou ja, als je dan kijkt naar andere mensen met wie ik dan praat over dingen voor het web maken, wat ja. ik wel als je ook hier heb geprobeerd en zo, en ook in Nederland, dan is het toch vaak voor uh, de productmania, uh, voor het productdesign en productmanagement... en digitale producten ding werden... was het toch heel veel, nog steeds, en nog steeds wel, denk ik, campagnes. Oké. Okay. En dat is natuurlijk iets met een Ja. Yeah, yeah, yeah. Zowel wat het maken betreft als het exploiteren betreft. Ja, dat is, maar het is ook bedoeld. Uh, ja, dat het is ook, ook bedoeld. bedoeld. En dat ja. is voor iedereen ook prima. Ik bedoel, ja. Dat is ook gewenst. Dan hoef je ja. niet... Uh, de hosting van zo'n website te betalen. Twee jaar, drie jaar, vier jaar lang. Nee. En dat je dan niet meer weet wie dat dan gaat betalen. Nee, op een gegeven moment. Nee, dan denk ik nee, ja. Dan is je onderhoud afgelopen. En dan denk nee. je van ja, het is wel zonde om het uit de lucht te halen. Ja. Dus dan ga ik uh, op mijn verjaardag een paar weken geleden. Ga ik dan nog een Postgres database uh, repacken. Zodat die kleiner is. En dan in de Heroku gratis tier past. Oké. Okay. <laughs> zodat je nog een oud ding draait. En dan kunnen en we die dingen aan. allemaal lekker archiveren voor, voor gratis. ja, ja. ja. Uh, maar ja, dat zijn, dat zijn niet de afwegingen waar denk ik een commercieel bureau... Nee, die gooi je gewoon weg. Die gooi je gewoon weg, ja. ja, ja. Nou ja, ja, dat is nu wel het geval. Vroeger had je nog natuurlijk van die hele oude flash sites. Ja. Die je misschien nog ergens kon zien of zo. Of ja. die je, die Heel die soms komt er nog een boven. Ja. Die shockwave ja. apparaten. Ja, want dan krijg je alleen nog maar download flash krijg je dan te zien. het <laughs> zit nergens weer op. Ja. ja, dat is ook voorbij. Dat is ook niet ja. meer duurzaam. Ja, nee. Oké. Okay. Dus, uh, oké, okay, dat is dus die niet-contextgevoelige definitie. Dus dat je zegt, als het het na een paar jaar nog doet. Ja, maar zelfs met apps kan het ook werken. Ik bedoel, ja. je hebt nu pas met de iOS 11 update een heleboel apps gehad die doodgingen. Echt waar, ja. Maar tot daarvoor had je natuurlijk apps die al ja. generaties lang met die iPhone mee zijn gegroeid. Ook met Mac. Ik heb uh, nog een. Een van de allereerste apps die ik ooit heb geïnstalleerd op mijn Mac. Mac dat... OS 9 apps en zo, hè? Die... Ja, nou, het is wel een OS 10 app. <laughs> maar die... Uh, daarmee kon je met sneltoetsen programma's openen. Uh -huh. uh, Spark heette die. Nou ja, het is inmiddels... Voorganger van 12. Quicksilver, van ja, Alfred, ja, zeg Twaalf maar. ja, ja. ja. jaar, meer. 13, 14 jaar oud. En doet het nog steeds. Is nooit meer geüpdate, maar doet het nog... Ja. ja, dat is inderdaad wel, vind ik wel een definitie van kwaliteit. Ja. ja, en daar komt ook denk ik wel een vakmanschap bij. Dat het zeg maar niet continu het weggooien van alles is. Ja. Maar dat je een innovatiemanier hebt waar, je ook, waar het gewoon door blijft gaan. Ja. Dus ja, dan draaien die apps van ons die draaien op Django en Heroku. En dat zijn redelijk langzaam bewegende doelwitten, zeg maar. Ja. Dus die ontwikkelen zich wel verder. Maar er ja, zijn een vriend van mij hier ook die doet Django-websites maken nog steeds hij zei van, ja, het is zo fijn, weet je. Het beweegt niet zo snel. Dus ik kan gewoon nog steeds met mijn skills van drie jaar geleden... kan ik gewoon nog steeds een website maken ja. die het goed doet. Okay, zonder dus al te veel ja, moeite. Dat dus heb ik ook met, uh, met uh, hoe heet het? WordPress. Ik, echt binnen twee minuten heb ik een hele nieuwe WordPress-site... met nieuwe... Ja, dat theme ik zo ook, inderdaad. Dat heb ik zo vaak gedaan. Dus dat is ook, denk ik... Um, wat, Barbara, wat, wat, wat, wat ik wel altijd fijn vond, is dat websites maken hoeft niet moeilijk te zijn. Ja. Of dat vond ik nooit moeilijk. Ah, oké. Okay. Dus we maken het gewoon te moeilijk, is dat het? Ik weet het niet. Uh... Want er, ik weet bijvoorbeeld, er zijn vaak... Uh, bij Mirabeau zag ik dat. Dan waren er fantastische ideeën... in een vroeg stadium. Maar dan werden die niet uitgevoerd. En er waren allerlei redenen waarom... Ja, er zijn altijd redenen. Ja. ja. ja. Maar ja... Is nou, dat ja. dan iets te complex of zo? Wordt het dan te... Ik weet het niet. Ja. Um, ik denk, er zijn gewoon mensen voor wie dat niet zo heel moeilijk is. En er zijn mensen die kunnen daar komen. Ja. En ik weet niet of die er ooit komen. Maar. Um, ik denk dat dat in zo'n bedrijf, dat je dan hele andere dynamieken hebt. Dus dan gaat het niet meer puur om de persoonlijke vaardigheden van één persoon meer. Nee. Dus ik bedoel, je kan ook op een bepaalde manier werken als je gewoon de enige persoon bent die voor het één deel verantwoordelijk is. Ja. Zodra je moet samenwerken met meerdere mensen, dan komen er allemaal andere afwegingen bij. En dan moet je iedereen meenemen. En dan moet alles op een manier gebeuren die ook schaalbaar is. Ja. En dan wordt het misschien toch weer ingewikkeld. Want kijk, als ik in mijn eentje een complexe website maak, dan weet ik ook gewoon wat ik doe. Ik weet welke hoek je kunt afsnijden. Ja. En ik weet ook dan, als ik er over drie, vier, vijf jaar naar kijk, dan kan ik waarschijnlijk nog steeds snappen wat er gebeurd is. Ja. Maar eigenlijk, kan eigenlijk kunnen andere mensen dat ook nog wel snappen. Want ik doe nog niet heel, niet heel veel rare dingen of zo. Nee. Ik probeer het altijd zo dom mogelijk te maken. Dus geen, uh, geen clever trucjes toepassen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Zo dom mogelijk. Ja, dat. want ja, ja. ik weet van mezelf dat ik over drie jaar ook niet zo slim meer ben. Nee. Maar jij bent wel echt een, iemand met een hele technische achtergrond, toch? Of... Ja, ik ben een informaticus. Ja. Ja. ja. Maar je, bent, je ziet jezelf als designer? Nee. Dat niet? Nou ja... Uh, ik zie mezelf... Wat ik op mijn, op mijn Twitter heb staan is design strategist. Oké. Okay. Dus ik En dat was ook mijn rol voor een heel groot deel wel. is Dat ik dus de technische uitvoering doe. Yeah. Maar dat ik wel betrokken ben en wil zijn bij het design gedeelte. Yeah. Om die, dat deel te informeren met zowel wat ik dan belangrijk vind. Gewoon yeah. creatief. Yeah. En wat ik mogelijk acht. Oké. Okay. Want ik denk dat op die manier krijg je een veel rijkere creatief proces. Mm -hmm, mm -hmm. En dan is het ook... Uh, ja, dan moet je natuurlijk wel, als je technische mensen bij een creatief proces laat... dan kunnen ze heel vaak alleen maar in beperkingen denken. Mm -hmm. En dat is niet handig. Nee. Dus je wil wel vrij kunnen zijn. Maar het is ook handig als je dat dan vrij snel weer... naar elke divergentie weer kunt convergeren naar... Weet je, we hebben allemaal vette dingen bedacht. Laten we nu eens kijken wat zou er weer mogelijk zijn. En dan kunnen we daarna weer breder gaan. Mm -hmm. En, en ja, als je ja. dat zeg maar, naar een andere groep of een andere team... of je moet eerst een deliverable maken voordat het naar de techniek kan... Ja, dat gaat niet opschieten. Nee, nee, nee. Oké, okay, misschien is dat wel waarom al die dingen faalden waar ik uh, bij werkte. Ja. Ja, nou ja, niet integratie van teams. Uh, ja, precies. Te veel deliverables die uh, over schuttingen gegooid worden. Ja. Dat zijn uh, Ja, dingen bekende. die bedacht worden. En ook wat, wat mij altijd opviel was dat er ge gezegd werd... Ja, maar de techniek, dat zijn, uh, daar mogen we nooit wat van. Er wordt altijd gezegd, dat kan niet. Ja. Terwijl er eigenlijk ook heel veel dingen uit zouden kunnen komen. Dus zeggen, maar wist je dat dit kan? Het ja. is de, de, het idee van... ik wil niet te veel weten van wat er mogelijk is... wat het zou me beperken, beperken binnen, uh, in mijn creativiteit. Dat is natuurlijk ook iets wat dan zegt... nee dat je wordt juist door je eigen creativiteit beperkt. Ja. Ja, dan... Dan kan je alleen maar wat je zelf kan bedenken. Ja, en als, het, als je dan allemaal dingen bedenkt die niet uitvoerbaar zijn... dan heb je ook natuurlijk voor niks zitten, zitten ja. Ja. luchtfietsen. Ja. Om een netwoord te gebruiken. Ja, ja inderdaad, ja. heel veel um, van die. Maar ja. Nee, maar dat is iets waar nog steeds heel veel mee wordt gestrukkeld. zeg maar. Dus cross-functionele teams, dat, ja. zeg maar, wat ik als vanzelfsprekend vind, ja. is niet, zeg maar, nog steeds niet iets wat opgelost is. Nee. Maar net zoals wat ik net zei over websites maken, dat dat makkelijk is. Een vriend van me, die ging. Dat is een bedrijf werd gekocht door Google, hij ging naar Amerika, ging hier weer. Uh, een tijdje daar her en der werken. Kom kwam je terug. Ik denk, wanneer zal het geweest zijn? 2008, 2009, 2010? Ja. Toen zei hij van... Ja, ik dacht dat het nu wel uh... gefixt zou zijn met websites. Dat iedereen dan wel het, zou snappen hoe een website maken werkt. Dat, gewoon, dat we daar voorbij waren. Toen ja. zei hij van, dan kom je terug. Nee. Nee. nee, nee. Zelfs nu nog niet, denk ik. Nu nog niet? Nee. nee. nee. Volgens mij nog steeds niet. Sommigen wel. Het begint wel. Volgens mij begint het beter te worden. maar, is maar ja, Er zijn toch heel veel patterns. En ja. als je, dat is toch vrij snel nu... Snel, snel thuis. Je kan toch best wel grote blokken snel opzetten. Ja, oké. Okay, maar is dat dan niet... Wat, wat ik daar een beetje van heb, is dat je dan... Uh, je, je, niet iedereen heeft een IKEA-kast nodig. Dat is niet de juiste oplossing voor alles. Nee. nee maar en, veel mensen en, zijn wel geholpen met een billy. Jawel. Ja, zeker. Maar ik denk ook die patterns, die zijn, uh, ja, handig. En dat je frameworks kunt gebruiken, ook handig, maar ook killing. Dat vind ik pas beperkend. Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee. Ik bedoel, we zouden echt heel veel mee geholpen zijn als iedereen dat had. Oké. Okay. Zeker hier in Duitsland bijvoorbeeld. Oh, ik zie wel heel veel bootstrap dingen. Ja, dat is prima. ja. Kijk, het hoeft voor mij niet per se heel mooi te zijn. Ik, ik vind het leuk als het mooi is, maar ja. ik vind het belangrijker als het uh, doet wat het moet doen. Ja, oké. Okay. En dat uh, ontbreekt er ook nog wel nog te vaak aan. Ja. Dus, ja. Oké, okay, ja, dus eigenlijk zeg je dat level van... Uh, er is zo'n piramide van... Uh, wat is het? Adam Walter heeft die piramide van de, de, de Pyramid of User Needs. Mm -hmm. en die zegt, het moet eerst functioneel zijn. Mm -hmm. Daarna zijn er nog een aantal dingen. En dan pas moet het pleasurable zijn. Maar jij zegt, daar zijn mm -hmm. we nog helemaal niet. Maar nou ja, we hebben natuurlijk heel veel werk gedaan wat, wat leuk moest zijn. Ja. En dat heeft heel weinig te maken met of iets er mooi uitziet of niet. Ja. Dus het is misschien niet, niet per se een piramide. Oké. Okay. Ja, ja, maar hij noemt het wel een piramide. Hij zegt, kijk, als het alleen maar leuk is... Mm -hmm. zonder dat, en als de functie niet werkt... Mm -hmm. ja, dan heb je er natuurlijk niks aan. Nou, dat vind ik niet. Van Het ding bounce wel, maar je kan het formulier niet invullen... dan is die stuk natuurlijk. Ja, maar dan is het ook niet leuk. Nee. Oké, okay, ja. Yeah. Okay, dus het, het is wel een beetje een logische volgorde. Misschien wel, maar er zijn heel veel dingen die niks doen... maar wel leuk zijn bijvoorbeeld. Oh, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ja. Dus, ja... ja. En de esthetiek is een hele andere vraag erbij. Ik bedoel, de eerste versie van Snapchat, ja. Ik bedoel, ja, ja, kan er niks mee, maar ja. het is wel leuk. Dus, ja. ja. Oké, okay. hey, en uh, uh, goed, web. Oké, okay. Je bent nu met allerlei nieuwe technologieën bezig. Als ik kijk naar jouw website, dan staat daar... ...dat you have the capacity to reduce uncertainty en create novel experiences... ...with foresight research... ...design workshops... ...and prototype development. En... ...connection between hard technology... ...and business value. Ja. En die hard technology... ...dan noem je chatbots... Yeah. ...artificial intelligence... ...IoT, blockchain... Yeah. ...dus daar uh, concentreer je je tegenwoordig meer op. Nou ja, ja... meer en meer... Uh, ...voor zover dat dat gaat... ...maar... Ja. Uh, ik bedoel, Chatbot is nu mijn specialiteit een yeah. beetje. Ik heb daar een boek over geschreven. Yeah. En dat betekent schijnbaar nu ook dat ik de komende vijf jaar alleen maar daarover moet praten. Ja. <laughs> <laughs> dus als je een boek wilt schrijven, wees gewaarschuwd. Dan, dan yeah. hangt dat aan je. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> um, en die andere dingen die neem ik er dan een beetje in mee in dezelfde trein. Ik bedoel... Dus ze sluiten er ook wel een beetje op aan. Ja, AI, IoT ook wel. IoT ook wel. Ja, ja dat is ook een, waar ik veel over praat. Is dat inderdaad nou, dat het geen zin heeft om. Nou, heel veel apparaten. die hoeven geen visuele interface meer te hebben. Ja. Dus de hele Alexa's van de wereld. die zijn allemaal. voice, voice UI's. En dat is. dat is zinnig. Dat is heel handig. Ja. En er zijn nog een paar andere technologieën. waar, waar het niet meer zinnig is om zeg maar met een vinger naar een object te gaan. Of met een muis iets te doen. Dus ja. de VR bijvoorbeeld. Wat, wat, waar ik dan niet heel veel mee doe. Maar ik zie ook dat, dat je in VR niet meer... Uh, gaat, op een knop gaat drukken. Nee. Nee. Uh, toch. Ja, ik, heb wel, <laughs> ik heb een aantal VR dingen... Nou ja, gewoon eens een keertje zo'n bril op mijn hoofd gehad. En dan moet je toch... Dingen slepen. Of ja, ik moest op, een, nou, op, op een knop schieten moest ik dan. Op een knop schieten. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. Om iets aan te zetten. Ja. Ja. Dat is, ja. Je blijft toch nog een soort interface vaak houden natuurlijk. En ja, knoppen dat... zijn er nu eenmaal. Hè? We zetten het licht aan met een knop. Ja. ja. We zijn denk ik daar wat dat betreft in een soort tussenfase. Oké. Okay. Maar... En, is dat een, en gaan er dan dingen weg? Of is het iets, iets wat erbij komt? En vaak zie je... Zeggen mensen, oh, uh, we hebben nu apps, het web is dood. Ja. Dat werd toen geroepen. Precies. Terwijl, nee, apps kwamen erbij. Of dat kwam ja. een, een mengelmoes van web en app. Ja, dat is dus natuurlijk het iets nieuws of iets meer. Dat is natuurlijk dat het nieuwe medium nooit het oude medium vervangt... maar dat het op een hele rare manier weer terughaalt Ja. En um, ja, um, ik zou graag willen zeggen dat bijvoorbeeld in IoT of in VR dat dan alles via chat gaat gebeuren. Of alles via een voice user interface. Dat zou ik graag willen zeggen. Want dat zou voor mij goed uitkomen. Ja, ja. Maar ik denk dat niet. Ik heb wat voorbeelden gezien van... eigenlijk hele hybride oplossingen. Dus waar je wel ook knoppen hebt... maar ook gebaren en ook stem. En dat alles gewoon convergeert in een interface... waar je iets mee kan. Ja. En daar zijn echt nu pas de eerste stappen... worden daarin gezet. En het is de aantal mensen wat daar iets mee kan... wat dat überhaupt kan maken... Is echt, echt minimaal. Ja, ja, Dus daar moeten we. Ja, het moet veel toegankelijker worden. Dat. Of die mensen worden allemaal ingehuurd door Google, Amazon, Facebook, Apple. Ja, Microsoft. ja precies. Maar ja, want je wilt dit natuurlijk wel ook voor. Juist voor anderen beschikbaar stellen, toch? Um, ja, idealiter wel, ja. ja. Maar. Dat is. Uh, het, het, is nog be, het is nog best moeilijk. Zo chat. Ik ben, een paar studenten van mij hadden van de zomer... in korte tijd, hoor. Ja? Ze in een paar weken hadden ze een chat... of in twee, drie weken of zo... een, een, een chatprogrammaatje gemaakt... voor de bibliotheek van Amsterdam. Mm -hmm. En dan kon je een aantal dingen vragen. en ja. Een aantal dingen... En dat was... Ja... Uh, het was leuk. Ja. In eerste instantie superleuk. Uh -huh. Maar... Al gauw kwam je aan de limieten. En ik denk dat uh, best wel snel. Ja. En dat was vooral op momenten dat hij het antwoord niet wist. Ja. En ik denk dat daar echt het, de, de grootste complexiteit zit. Nou ja, ja. Dat, natuurlijk. Wij weten het antwoord vaak ook niet. Dus. Ja oké, okay, maar bij, bij een mens. Die kan, da, die kan daar wat mee. Ja. He? Dus als, als ik aan jou iets vraag. Weet ik veel. Uh, wat je gewoon echt niet weet. Mm -hmm. Dan. Dan kan jij mij op een bepaalde manier dat uitleggen. En als ik dan nog iets vraag wat je niet weet... Hmm. dan ga je, dat, ga je iets anders zeggen. Ja, en dat... Of dan kan dat, je daarop teruggrijpen. Ja, en zo. er zijn dus manieren omheen, zoals... dat is gewoon een ontwerpprobleem. Ik bedoel, er zijn beperkingen aan een medium. Ja. Er zijn beperkingen aan je skills ook. Want ja, je kan natuurlijk niet een uh, Microsoft-achtige AI-systeem erin hangen. Dat, dat kun je, je je studenten niet laten doen. Nee, nee dus je moet op de ene manier een soort een huwelijk verzinnen tussen wat er mogelijk is yeah. en er zijn ook gewoon hele makkelijke manieren om heen te komen waardoor je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat mensen niet in zo'n toestand kunnen komen okay, yeah. dat je mensen niet vrije tekst invoer geeft ah. of dat je van tevoren zegt um, wat wat kan dat je dus verwachtingen zet van een chatbot zodat mensen een idee hebben van ik moet misschien niet altijd ingewikkelde dingen vragen yeah, yeah. of je er zijn ook chatbots die uh, gewoon duizenden regels hebben. Ja. Gewoon, die zijn regelgebaseerd, maar er zijn gewoon duizenden regels. Ja. En dat is natuurlijk heel veel werk. Maar dat is ook een beetje de magie. Is dat zeg maar iemand bereid is om zo absurd veel meer werk te doen... dan iedereen redelijk zal achten. Mm -hmm. En daardoor krijg je een ervaring die magisch overkomt. Ja. Die gewoon goed werkt. Ja. Dus denk, er zijn altijd wel manieren waarop je je, je je input, je werk kan opschalen... op een manier dat het onredelijke resultaten biedt. Ja. Dus er is ja, dus bijvoorbeeld een, een chatbot die heet Mikan. Dat is een kalender kalenderchatbot. Okay. Die doet je kalender voor je. Ja. En die werkt best wel goed. En dat schijnt te zijn, omdat die gewoon echt duizenden, honderden, duizenden regels... Ja, uh, die vangt alles. Ja, dus er zitten wel echt mensen, zitten daar... dus dat, Ken je Fantastical? Dat is een, uh... ja. ja. Maar ja. dit dan... Ja, Fantastical, ja, de, de, de hele dure kalender-app. Ja. ja, en daar, daarin kan je dan uh, gewoon met human language mm -hmm. kan je dat invoeren. Ja. Van, uh, ik spreek Alper zondagochtend om kwart voor tien. Zoiets kan ik ja. dan invoeren. Alleen werkt veel, werkt niet. Nee, dat is inderdaad al heel, heel matig. En dat is dan ja. puur uh, een afspraakparser natuurlijk. Ja. En ik, wat, wat Mikan doet, die past ook intenties. Dus dan zeg je: van ik wil iemand uitnodigen voor een afspraak, of ik wil zien wat mijn afspraken vandaag zijn. Ja. En ik heb niet zo'n goede ervaring met kalender, kalender apps En als ik zie hoe Mikan werkt, denk ik: van nou, ik, zou, ik kan mezelf wel zien dat ik mijn kalender gewoon weggooi en puur hierop leef. Oké. Okay. Behalve dan dat je dan niet echt een. Je hebt niet echt een goed meer, meer of wekelijks overzicht. Ja. Waar ik dan de kalender heel vaak voor nodig heb. Oké, okay, maar je zou kunnen koppelen dan weer. Ja, toch? ja. Komt die natuurlijk heb ook gekoppeld aan, aan Google. Ja. Ja, maar ja. voor mijn dagelijkse afspraken... dan kan je gewoon elke dag... poept hij in mijn Slack dan mijn dagelijkse afspraak uit. ochtends En dan heb ik mijn afspraken. En dan voor elke afspraak krijg ik een berichtje van... je afspraak komt eraan. Nou, dan ben ik geholpen. Ja. Nou ja, nou ja, nou ja. Nou ja oké, okay. gaaf. Ja, nee, dit gaat toch wel wat... Ik, ik ben altijd een beetje. Uh, dat is een slechte eigenschap van me. Ik ben heel traag met het accepteren van nieuwe technologieën. Ik zie pas heel laat zie ik het nut van in. Bijvoorbeeld. Dat is wel verstandig. Aller, bij mijn allereerste sollicitatie voor om bij een webbureau te werken. Toen vroeg ze. En wat vind je van het web? Ik zei: Ach, het is allemaal flauwekul. Mensen hmm. willen toch veel liever. Bellen met een bedrijf dan een formulier invullen. Nou, is dat ook zo? Want we komen nu natuurlijk terug bij dat je liever een conversatie voert dan een formulier invult. Ja. Dat, dat weet ik niet. Dat nee, weet... want dit zijn toch. Ja, er worden heel vaak. Het idee is dan dat als je een formulier in een chatbot om, om, ombouwt, ja, dat ja, het dan ja. opeens veel leuker is. Ja, ja, ja. Dat mensen dan veel makkelijker gaan invullen, allemaal. Ja. En dat, dat is ook niet waar. Dus ja. Um, waar je heel vaak met bedrijven tegenaan loopt... is dat, um, dat dit soort ervaringen... dat had je met apps ook al. En chat heb je dat nog veel meer. Dat die zo gereduceerd zijn tot de essentie... dat je moet kijken wat, je echt, wat de echte waarde is die je biedt. Dus um, er is gewoon geen ruimte meer voor bullshit. Op een website kun je wel heel veel... Uh, fluff en mission statements mm -hmm. neerzetten. In een app kan je dat ook nog steeds wel een beetje doen. Je kan het nog steeds inkleden. Yeah. Maar in een chatbot kan dat niet. Je kan niet zeg maar een hele lange inleiding hebben van wij zijn dit en dit. En onze filosofie is dat je dat zo doet. Nee, het is gewoon, het komt meteen binnen. En iemand wil iets doen, of niet? Dat is een gewoon gesprek, toch? Ja. Je kan wel even een inleiding doen, eventueel, maar dat is ook niet bij Niet als je een service desk belt of zo. Nee, je wil gewoon geholpen worden. Ja, precies. En dan hoef je denk ik dan niet meer de hele formulier in te vullen. Nee. Maar... Dus hebben we dan ook mensen met andere skills nodig? Ik kan me voorstellen... Nou ja, bijvoorbeeld voor zo'n... Waar je net... Mika, daar heb je geen... Mikan? Daar heb je geen... Uh, Mikan? Mikan, Mikan? Ja. Heb je geen uh, visual designers voor nodig. Nou ja, misschien ook wel. Maar je hebt wel een goede interaction designer nodig. Denk ik. Ja. Die ook een beetje weet... Hoe, hoe de vork in het stil zit. Zowel wat betreft... Uh, de abstractie van de gesprekken en de regels en zo mm -hmm. En een beetje wat er dan, dan aan visueel toch uitkomt. Ik bedoel, ja. Er komt vaak wel visueel iets uit. Ja. Waar je dan redelijk weinig controle over hebt. Maar de, de, de meeste chatbots hebben een vergelijkbare contentstrategie. Dus je hebt gewoon ballonnetjes met een bepaalde overheid tekst die lekker werkt. Je hebt opties die dan op verschillende manieren gepresenteerd kunnen worden. Daar kunnen dan bepaalde soorten media in verschijnen. Waar je misschien wel of misschien niet iets mee kan. In een chat, chatvenster dan moet je dan toch iets mee doen ja. Dus ja. ja maar daarnaast heb je nu ook tekstschrijvers die je gewoon ja, bij een project moet betrekken ja dus copywriters, copywriters heb je en en maar een bepaald soort copywriters ook zeg maar niet, uh, niet de hele klassieke copywriters nee zou je niet meer zou dat niet interessant worden als we bijvoorbeeld ik noem maar wat hip hop artiesten of zo of uh, uh, dichters ja? Als we die erbij zouden betrekken. Nou, volgens mij worden die er al bij betrokken. Ja? Oh, oké, ja. Mooi. Ja. Ja. Want ik denk dat ritme wordt heel belangrijk natuurlijk bij dit soort dingen. Ja, nee, er zijn wel mensen daar die naar kijken. Er zijn ook... Uh, ik kreeg van iemand die ik ken uit Amsterdam door... Uh, die heeft een, ik, een chatbot waarmee je met artiesten in contact kan komen. En die heet I am Poppin. Oké. Okay. En voor mij is dat wel een beetje meer die kant op. Ja? Dus... Uh, oh, wat gaaf. Ja. Yeah. Oh. Ja. Ik heb er nog niet helemaal naar gekeken. Maar dat mij, uh, wat ik dan heel dun zo op, door de e-mails meekreeg... was of dat dat idee was. En ja, uh, maar copy wordt... Ja, is, is, ja, het is heel belangrijk. Op, het, op een manier te doen die... De copywriter moet gewoon snappen wat interactiviteit is. En de meeste mensen die tekst schrijven voor hun werk... snappen dat niet. Hm. Die schrijven lineaire teksten. Hm. En wij hebben heel veel gewerkt met uh, Niels Het Hoofd. Dat is een, een gameschrijver ook. Die heeft voor ons veel van die chat-achtige dingen gedaan. En dat is een beetje de hoek waar ik het in zou zoeken. Dus mensen die werken met games. Game, game, game, game writers. Ja. Daar heb je natuurlijk al heel veel ervaring hiermee. Dat is eigenlijk al heel vaak zit daar een dialoog in, toch? Ja. ja. Het is ja. dan vaak inhoudelijk niet echt je uh, van het. Maar uh, ja. <laughs> de meest grote games, weet je. Wat daar aan dialoog plaatsvindt. Nou, dat uh, ja, ja, ja, ja. is de naam niet waard. Maar... Ja. Dus de structuur en de, wat, wat, wat er daar gebeurt is natuurlijk wel... Dat is eigenlijk ook al best wel oud, hè? Eerst volgens mij, de oudste computers. De terminal is een conversational interface. Ja, ja ik begin ook altijd met voorbeelden met Eliza. Ja. De, de psycholoog-chatbot. Ja. En die is gewoon nu 50 jaar oud. Ja. <laughs> nou, moet je je voorstellen dat er 50 jaar geleden... een interactieve digitale ervaring was... Ja. waar mensen gewoon in opgingen. Ja. Dan denk ik ook dat je van ons vakgebied... wel een beetje kwaliteit mag verwachten. Ik bedoel, het is niet meer zo nieuw. Het is ja. altijd leuk om te doen alsof digitaal nieuw was. Ja, yeah. dat is helemaal niet waar, hè? Ja, dat is niet, echt niet meer waar. Nee, maar toch, het valt me op hoe weinig... hoe weinig aandacht ervoor is of zo. Ik was laatst op Dutch Design Week in, uh, ja. in Eindhoven. Ja. Bijna niks digitaals. Nee. Allemaal ja. dingen. ja hartstikke mooie dingen en ook wel leuke dingen en interessant materiaalonderzoek. Ja, dat is leuk voor de productontwerpers. Pardon. Ja, maar de productontwerpers, ik snap niet zo goed waarom daar een verschil is tussen digitaal en fysiek productontwerp. Ja, de productontwerp, de materialen zijn natuurlijk totaal anders. Er is wel wat ja. convergentie met zeg maar, wat laserprinten en, zo en dat soort dingen. Dus mm -hmm. er is zo'n soort brug tussen, nu, eindelijk... Maar verder, producten hebben meer prestige dan een app. Wel, hè? Ja. ja Oké, okay, heb ik, ja en, ja. en des te groter iets is, des te vetter het ook is. Dus dat is dan maar waarom architecten het zo goed doen. Zij maken gewoon dingen die heel groot zijn. En oh, ja. <laughs> dat is natuurlijk <die>, <laughs> werkt. En ik maak iets wat in een, op een telefoon past. Ja. En dat is dan toch een andere. En dan een andere van koek. de honderd dingen op die telefoon. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Dus, en, en, en, wat ik weet nog wel van... Het, nou ja, laten we zeggen tien, vijftien jaar geleden... Toen was er echt een enorm enthousiasme rondom dat web. Toen was het, denk ik, of dat de entrepreneurship op het, uh -huh. met, met digitaal... Ik heb het idee dat het toen wel als groter werd gezien. Toen werd het ook juist door de oude media... of oude media, laten we het even zo zien, als bedreiging ervaren. Omdat het zo een um, bravoure had of zo. Ja. Is dat er nog, of is dat helemaal weg? Of dat enthousiasme wat er toen... Ik, ik zie het iets minder. Ik hoor het nu ook iets minder. Nou ja, ik denk dat enthousiasme misplaatst is natuurlijk. Maar het is nog steeds groter dan, dan toen. en ja. Het wordt alleen maar groter. En, um, ik bedoel, we zitten nu in Berlijn, in Duitsland. Mm. Dat is een beetje een digitaal ontwikkelingsland. Okay. Wat met zich meebrengt dat mensen nu heel bang zijn... voor wat het allemaal nog, nog gaat brengen. Dus alle, veel van de veranderingen die we in Nederland als normaal ervaren... die zijn hier nog niet echt aangekomen wat digitaal betreft. Zoals? Um, digitaal nou, on betalen. Onbeperkte data op je mobiel. Oh ja. Dat, dat kan je hier krijgen voor, geloof ik, 200 euro per maand. Echt waar? Ja. Wauw. Zoiets? Uh, digitaal betalen zit hier niet in. Nee, ik uh, gisteren in een restaurant... Ja, Heel gênant, maar ik kon niet betalen. Ja, online dienstverleningen zijn allemaal nog niet echt op hun plek. Uh, Oké. Okay. Alles gaat hier nog een beetje zoals vroeger. Dus veel behoudender. Ja, nou ja. Ja, ik zeg dan vaak wel dat... Uh, iemand die ik ken zegt wel, alles is nu digitaal geworden hier. Er zijn wel websites. Maar niks is getransformeerd. Dus uh, men, men doet nog steeds zeg maar, dezelfde businessprocessen die ze altijd al deden. Yeah. Vaak tot in de 19e eeuw. Toen zijn zeg maar, heel veel dingen hier gemaakt, ja. die, die hebben nog steeds zeg maar, doorgang. Maar dan nu met een website eroverheen. Ja, maar op die website kan je nog steeds niks doen. Dus je moeten nog steeds een nummer bellen of een formulier uitprinten. En dat dan ergens heen sturen. Jezus, weet je nog, dat we, als je een domeinnaam ging aanvragen in Nederland... dan moest je ook een formulier faxen? Ja. ja. Dat, daar zitten ze nu nog hier. Ja, en dat okay. is. Uh... er is ook geen online identiteit voor de overheid. Dus de overheid, mensen, ik was op een conferentie vorige week... Zeggen allemaal van, ja, dan willen we wel een leuk proces maken. Maar dan staat er toch in de wet dat hier een handtekening moet. En we hebben geen andere manier om die handtekening te doen dan om iemand een brief te sturen. En ze dat te laten ondertekenen en terug te sturen. Dus dan heb je een online proces, dat gaat heel mooi. En op een gegeven moment heb je daar zo'n muur. Yeah. En dan wow. moet je je hele proces ombouwen. Dat er dan iemand die handtekening ontvangt. En dan een vinkje zet, handtekening ontvangen. Of die ergens wordt bewaard of gedigitaliseerd. Yeah. En dan kan je weer verder. Wauw. Maar was er niet hier juist ook iets in Duitsland dat de wetten op GitHub stonden? Of was dat, is dat een, een club vrijwilligers die dat doet? Ja, dat is niet van de overheid. Oké, okay. oh, ik, nee. ik dacht, dat vond ik geniaal. Dat is waar het hoort. Kan je de hele geschiedenis van kleine aanpassingen, ja, kan nou, je dat, doorlezen. Ik heb daar ook aan meegewerkt aan dat soort dingen. En dat is dan vaak niet zoals je het al willen dat het werkt. Dus nee, de wetten worden niet. De, de, de amendementen worden niet op een manier in GitHub gezet dat je er iets mee kan. Dat, zou echt, dat is perfect ervoor, als het ervoor gemaakt ja, is, toch? Nee, de mensen die wet schrijven, die kunnen daar niks mee. Zou, nee? Zou de, nee? Zou de tooling daarvoor niet aangepast kunnen worden? Ja, de mensen die de tooling maken waarmee de wetten geschreven worden... die zouden daar misschien iets mee kunnen... maar die, ja. Uh, ja, die gaan dat in de komende tien jaar niet doen. Jammer, hè? Dus dat is allemaal weer... Ja. Maar is, de, is dat dan een soort van awareness? Zouden ze dat moeten weten, dat het kan? Ja, um, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik zat na, na te denken wat hier dan zo anders is. En um, ik, ik kom ook bijvoorbeeld in bedrijven hier... bijna geen digitale Duitse designers tegen. Heel veel van de start-ups hier... daar uh, wordt het design gedaan door Engelstalige mensen. Oké. Okay. Dus Amerikanen, Engelsen... die doen vaak het digitaal design. Dus je hebt hier geen German Design Week? Nou, dat... Nee, dat weet ik niet. Er zijn wel... Ja, ze dus doen we natuurlijk wel hun eigen events en hun eigen awards en zo. Ja, ik ben... Ik, ik spreek overmorgen op een... Uh, of, ja, woensdag op een... Uh, een Duits designcongres. Ja. Ja. Maar inderdaad wel veel buitenlandse sprekers. Ja, en er zijn dan op, er zijn wel vaak een paar verdwaalde Duitsers en Frans, Franse mensen en zo. Zijn dan vaak de mensen uit die landen die gewoon perfect Engels spreken. Dus die onderdeel zijn van de internationale ja. bredere community. Ja. Maar de mensen hier die... Uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon redelijk dun gezaaid. En dat, ja, de opleidingen hier zijn ook een beetje... Er, is, er zijn kunstopleidingen hier die heel veel theorie bieden. Yeah. En er zijn pure beroepsopleidingen hier. Commerciële beroepsopleidingen. Okay. Waar je in Berlijn heel veel van hebt. Yeah. Waar gewoon je oude, de ouders betalen dan. Zodat de kinderen een vaardigheid leren waarmee ze een baan kunnen krijgen. Ja, ja, ja. En dan ja, moet je dus, ja. echt in dus één of twee jaar worden ze klaargestoomd om uh, Photoshop te kunnen doen. ja. Yeah. Oh ja. Ja. En dan gaan ze bij een bureau werken. Ja, ja, ja. Maar er is gewoon weinig te tussenin, heb ik het idee. Dat weinig dat, zeg maar, dat het beter doet. Oké, okay, dus die. Ik sprak gisteren een jongen die heeft een soort een op Bauhaus gebaseerde opleiding gedaan. Wel 25 jaar geleden inmiddels. Mm -hmm. Dus heel erg vanuit het materiaal. Mm -hmm. Hij, zei dat het... Hij vond dat het daar eigenlijk heel erg aan ontbreekt: kennis van het materiaal, ook als het over digitaal gaat. Ja, maar dat is ook ja, onderdeel van het gebrek aan digitalisme hier. Ja. Maar is het alleen hier? Want ik heb zelf het idee dat het in Nederland ook zo is. Ik vind niet dat het in Nederland dat het veel beter is, nee. Nee. Ik bedoel, nee. Uh, er zijn wel mensen die betere dingen maken. Oké. Okay. Dus de, het algehele niveau ligt hoger. Oké. Okay. Maar okay. ja. De, ja, de Engelstalige opleidingen hebben toen toch anders. Ja. Wat dat betreft. Hé, hey, en uh, even kijken hoor. De blockchain, daar ben ik benieuwd naar. Dat staat ook op je. Ja, dat is, dat, dat is niet echt mijn ding op dit moment. Oké. Okay. Nee. Ik vind het een heel interessant ding. Om de, ja. Ik las laatst ook weer even. Ik heb er een tijdje ingedoken en toen ben ik, was ik er helemaal klaar mee. Ja. En nu, nu volg ik het van afstand en ik, ik zou er wel graag iets mee willen doen qua ontwerpen of zo. Qua iets verzinnen wat gewoon zinnig is. Wat, ja. waar, waar mensen echt iets aan hebben. Mm -hmm. Maar. Het is redelijk moeilijk om je door de hype heen te snijden. Ja, volgens mij is een, een vriend van mij... die is nu bezig met iets met de blockchain... en volgens mij voor veilingen of zo. Grote veilingen, dagelijkse veilingen. Ja. Nou ja, daar kan het natuurlijk wel van pas komen. Ja, nee, het, is nu, het is een heel moeilijk onderwerp om iets mee te doen... omdat de hype is zo dik. De, ja. Het geld ligt er zo dik op bovenop nu. En je kan er bijna niet een weerwoord bieden van dat het misschien niet zo handig is om zoiets ermee te doen. Ja. Dus dat is, uh... Het is wel het moment om die vraag te gaan stellen natuurlijk. Van, is het wel nodig voor alles wat je doet? Als je ook kijkt hoeveel energie het kost. Ja, onder andere. Laat zo'n uh, berichtje over dat elke... Uh, elke bitcoin kost de energie... wat een huishouden in een week verstookt of zo. Ja, zoiets. Um... Zo, dat is wel <laughs> damn. Ja dacht ik toen... misschien dus ja. moet ik mijn bitcoins maar wegdoen... al zal dat natuurlijk geen reet uitmaken. Nee, de transactie kost geld. De Bitcoin ja, precies, zelf, de bitcoins zelf heb je al. Ja, maar, ja. Um, ja, er wordt hier veel gedaan in, in, in blockchain, ook in Berlijn. Dus de, heel veel Ethereum-ontwikkelaars zitten hier ook. Oké. wat soort start-ups. Maar wat ik denk dat daar interessant aan is voor ontwerpers... is dat met dit soort nieuwe technologieën... dat daar eigenlijk uh, de tools en de technologie zelf... worden gemaakt door techneuten. En hoe iets dan werkt en hoe iets eruit ziet. Dat is zeg maar, als er dan toevallig een designer bij een project betrokken is... dan ja. kan die een hele grote stempel drukken op, op hoe dat dan werkt. En hoe het eruit ziet. En dat schept dan een president voor een heel ecosysteem eigenlijk. Dus als iemand, een van die Ethereum-apps, hoe dat ontworpen is... en hoe die, die wallets gemaakt worden, hoe die eruit zien en hoe die werken... dat is gewoon, dat is president scheppend voor eigenlijk allemaal copycats... en hoe iedereen denkt dat het zou moeten werken. Ja. Dus ik... Ik vind dat daar in die nieuwe technologie liggen... gewoon hele grote kansen ja. om, om veel impact te hebben. Ja, daar moet, ja, ja, ja, dat, ja dat is... En je kunt, het, je kunt ja. dat niet overlaten aan alleen maar de techneuten, vind ik. Niet, dus nee. Die gaan alleen maar maken wat wiskundig mogelijk is. Ja, en je moet het ook niet overlaten aan alleen maar de grote bedrijven. Denk ik. Ja. Toch, hoewel die natuurlijk wel resources hebben... maar je zou ook willen dat er op een andere manier naar gekeken wordt. Zeker op een andere manier dan alleen maar de Silicon Valley manier... Ja, en dan, ja, dan, moet, dan heb je natuurlijk een scala van inderdaad productontwerp en maar ook artistieke interventies. En mensen die daar kritisch naar kijken. Ja. Maar uiteindelijk beweegt het. Uh, die karavaan, die gaat wel verder. Dat, die, die heeft niet zoveel boodschap aan. Nee. <laughs> een artistieke interventie, meer of minder, denk ik. Nee, oh, hè? Dat zal wel wat public awareness creëren. Maar... ja Er was vorig jaar in uh, Beyond Tellerand in Düsseldorf, ze sprak. Mario Klingeman, een kunstenaar die zich bezighoudt met machine learning. Um, en die zei toen: Jullie moeten er nu mee aan de slag, want anders doen alleen maar de grote bedrijven het. En dan heb je daar geen invloed meer op. Ja. En toen? Toen ben ik even gaan kijken en ik snapte, <laughs> ik vond het te ingewikkeld. En toen ben ik ermee gestopt. Ja. Ja, ja dat is. Uh, ik ben me nu uh, weer naast gaan inlezen in machine learning. Ja. Ik heb het allemaal al gehad op de universiteit. En ik ben me nu ja. een beetje aan het herinlezen. En het is wel leuk wat het kan. Ja, er kan nu veel meer dan toen. Ja, en er zijn gewoon heel veel mensen mee bezig. En dat is gewoon wel cool. Ja. Maar ja, want er wordt al heel lang veel meegedaan. Een vriend van mij, die zat ook op een podcast. Super interessant. Die uh, waren al in de jaren negentig op het conservatorium waren ze daarmee bezig. Met... Uh, uh, neurale netwerken. En die dan muziek mm -hmm. laten maken. Mm -hmm. En toen hadden ze daar een voorstelling van. Dat is een fantastisch, prachtig verhaal. <laughs> en toen moest iedereen dus... Het was een voorstelling van neurale netwerken. Mm -hmm. uh, muziekvoorstelling. En toen had hij een hond meegenomen... die altijd meezong als hij mondharmonica ging spelen. En dat was dan zijn neurale netwerk. Een levend neuraal netwerk. Een echte, mm -hmm. ja. Maar er wordt al heel lang wat mee gedaan, maar we hebben nu denk ik de rekenkracht om... Ja, ja er is gewoon een kwalitatieve verandering ja. voor bepaalde toepassingen... die, zeg maar, die niet, uh, die niet zeg maar, goed hoeven te zijn. Dus um, generatieve toepassingen, kunstzinnige toepassingen... er is dan niet echt te zeggen van hoe goed het dan echt is. Mm -hmm. Dus er is, er is wel een, manier, een moment waarop zo'n netwerk convergeert... maar er komen dan dingen uit... Uh, van die deep dreamachtige dingen waar dan gewoon uh, beelden worden gegenereerd. En dan kan je wel zeggen van het ene is beter dan het andere. Maar het is niet zeg maar heel binair. Het is niet goed of fout. Nee. En ik denk dat voor die toepassingen het heel goed is. Van die toepassingen waar dan een neuraal netwerk of een, een algoritme ver, verzint... of iemand naar de gevangenis moet of niet zeg maar. Yeah. Die ook bestaan. Yeah. Dan denk ik dat daar, dan ben ik iets huiveriger voor. Ja. Maar die zijn er wel heel veel. Ook. Ja. Nou ja, dat, dat, dat soort modellen voor... misschien niet per se of je naar de gevangenis gaat... maar of je een lening krijgt of niet... Mm -hmm. ja, die bestaan natuurlijk al heel lang. Yeah. En die worden nu alleen maar met meer data gevoed... wat ze niet per se beter zal maken. Dus wat, wat uit die vroegere toepassingen kwam... met machine learning vroeger ook nog steeds komt... is dat het eigenlijk alleen maar doet wat je al denkt dat het doet. Yeah. Dus zodra er uit een machine learning algoritme... iets komt wat je niet verwacht... dan kan het of iets nieuws zijn wat echt bestaat... en wat je niet had verwacht. Of het kan gewoon een fout van het algoritme zijn. Maar je weet dan niet welke van de twee het is. Ja. Oké, okay. dus dat is echt nog wel... Daar zijn we nog niet klaar mee. Als ik dat zou horen. Nee, nee. Dus nee. Je moet je voorzichtig zijn met die toepassingen? Nee, dat zou ik niet doen. Want de mensen die dat nu gaan doen... zijn er niet voorzichtig mee. Dus ik zou, als mensen ermee aan de slag willen... zou ik zeggen, ga daar niet voorzichtig mee aan de slag. Dan moet er gewoon... Dan moet er hard mee aan de slag gegaan worden door ja. iedereen. Oké. Okay. Er moeten ook dingen kapot gemaakt worden, vind ik. Ja, oké. Okay. Maar dan wel op een manier waarbij het accepteert... dat dingen fout kunnen gaan. Ja, ja. Maar ja. De, de, dus mensen met, de grote bedrijven die zijn er al mee aan de slag. Ja. En er is niet echt tijd te verliezen als je zeg maar denkt, dat moet anders. Nee. Nee, nee, nee, precies. Oké, okay, dus daarom ben je het wel eens met die klingerman. Dat... Als je er invloed op wil uitoefenen, moet je dat nu doen. Ja, je moet er ja. nu in. Je moet, er, je moet dingen breken. Je moet... Er uh, zijn manieren nu waarop... Uh, uh, advers adversieve netwerken... Waar je probeert een nooraal netwerk te foppen... Door er net de juiste verkeerde input in te geven... Ja. Om, het, om het kapot te maken. En dan blijkt dat die, veel van die netwerken toch best wel fragiel zijn. Ja. Dus ik denk dat dat interessant is. Ik denk dat je kan onderzoeken doen naar... Of hoe je dus algoritme kan breken door net de verkeerde input te geven. En dan te achterhalen hoe het algoritme echt werkt. Ja. Dus black box onderzoeken naar algoritme bijvoorbeeld. Dat je gaat kijken van, ja. Dat je misschien duizend leningaanvragen stuurt. Met net, steeds net een andere invoer. En dan gaat kijken wanneer die wel en wanneer die niet komt. En dan kan ja. je op die manier misschien toch de parameters van een algoritme terugleren. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Hey, waar ik het ook nog een beetje over wilde hebben. Mm -hmm. Dat is, ik las op je blog een verslag van het boekje. Het is echt totaal iets anders. Uh, Hallo witte mensen. Ja. ja. Ik weet niet of je het daarover wil hebben hoor. Maar dat, ik vind dat een interessant onderwerp. Ja. Want wat ik zelf namelijk zie. Heel erg bij mij op school. Is dat de uh, samenstelling van mijn studenten. Dat is niet 100% wit en niet 100% man. Maar als ik kijk naar de. Uh, veel van de designbureaus. Dan is dat bijna 100% wit en man. Ja. Digitale bureaus. En dat baart mij een beetje zorgen. Omdat er veel van wat je dan. Ook wat je bij neurale netwerken ziet. Is dat je hebt een soort van. Mensen nemen mensen aan die op zichzelf lijken. Er mm -hmm. uh, zit niet eens iets heel kwaadwillends in. Maar om, omdat er nu helemaal, allemaal witte mannen zitten, die gaan dan ook weer witte mannen aannemen. Want het voldoet aan hun beeld van kwaliteit. Ja, even simpel gezegd. En dat is, dat is natuurlijk niet goed. Nee. nee. Maar ik kan het, het is een hele brede discussie. Ik kan het gewoon terugbrengen tot hoe ik het professioneel insteek en zie. Ja. En dat is gewoon dat um, ik het niet leuk vind om te werken in bedrijven waar alleen maar witte mannen werken. Oké. Okay. Dat is gewoon niet leuk. Nee. En uh, effectief is dat uh, dan werken eigenlijk ook samen? Dat is ook deels niet leuk. Het is zeg maar niet aangenaam omdat het geen weerspiegeling van de samenleving is. Eén. Mm -hmm. Want er zijn culturen waar mensen dat gewoon heel saai zouden vinden om met alleen maar mannen op te trekken. Ja. In noordelijke culturen is dat normaal om zeg maar, zo'n geslachtsscheiding te hebben. In zuidelijke culturen zouden mensen dan denken: van, dat is raar. Ja. Dat, dat je bijvoorbeeld uitgaat met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Ja. Um, dus het is, niet, het, is niet, het is niet leuk. En ten tweede is bewezen dat als je alleen maar witte mannen hebt... dat je dan eigenlijk uh, mensen die ondergemiddeld goed zijn... dus die slechter zijn dan het gemiddelde... dat je die gewoon bevoordeelt. Mm -hmm. Dus dat uh, als je alleen maar witte mannen hebt... dan is waarschijnlijk de helft van de witte mannen die daar werken... niet goed genoeg voor wat ze doen. Yeah. Yeah. En dat effect heb ik denk ik ook wel eens meegemaakt... dat ik met mensen moet samenwerken. En ik dacht van, deze mensen zijn niet per se heel goed... In wat ze doen. En ja. ik zou het veel leuker vinden om dan niet witte mannen te hebben. Die misschien beter zijn in wat ze doen. En meer gemotiveerd. En waar niet alles is komen aanwaaien. Want dat effect heb je nu wel. Omdat het zo, uh, uh, zo uh, vertekend is allemaal. Is dat als je dan vrouwen hebt. Of als je dan uh, mensen van kleur hebt. Bijvoorbeeld die zo'n positie hebben. Die zijn vaak echt heel goed. Ja, ja, ja, ja. Want die hebben echt heel goed moeten zijn... om überhaupt ja. daar te komen. Ja. Dus dat, dat effect zal ook minder worden... als de verdeling beter wordt natuurlijk. Mm -hmm. Maar je hebt nu al wel het effect... dat, dat, dat er inderdaad een kwaliteitsverschil is. Ja. En dat, ik dat, dat is ook nu niet goed voor het bedrijf. Nee. Het is niet alleen maar het, uh, het eenzijdige perspectief... Wat, ja, wat het bedrijf Het uh, is dus dat het wankt. ook niet, uh, ja, niet goed voor het bedrijf... laten we zeggen, voor de producten die ze leveren of zo. Hè. Die kunnen veel beter... Maar toch, als je kijkt, die bedrijven zijn niet onsuccesvol. Ze draaien goed, ze lopen al jaren, maken winst, mm -hmm. groeien vaak. Mm -hmm. Dus het is niet helemaal waar dat het. Tenminste, het hangt een beetje vanaf van je definitie van wat een goed, gezond bedrijf is. Ja, ja. Dus de, de cel zou dan zijn dat, ja, dat ze nog succesvoller zouden kunnen zijn. Ja. Of dat hun succes wat ze nu hebben fragiel is, okay, gebaseerd ja. op een. In een, in een ecosysteem wat misschien dat heeft toegestaan... Ja. maar dat zodra de boel verder verandert... dat ja. dat, dat dan niet meer duurzaam gaat zijn. Okay. Ja. Wat je bijvoorbeeld bij veel Duitse grote bedrijven nu ziet... dat de auto-industrie hier uh, redelijk uh, gemankeerd is... door een uh, eenzijdig perspectief op de toekomst. Jezus, ja. Ja, ja. En dat had je misschien ook anders kunnen doen. als je ja. Een... ja, een diversere blik op dingen hebt, ja. Dus, ja, maar, ja, ik vind, ik vind dus, het uh, zelf heel pijnlijk. Ik vind het moeilijk. Ik, sprak laatst, of nee, ik, sprak, ik was laatst bij een congres... Immerse Dare was dat. En dat ging dan over de toekomst... van digitaal design. Uh, dat was volgens mij de dag na... een hmm. ander Immerse congres. En alleen maar witte mannen? Ja, maar dat kan, dat kan ook niet. Dat mag ook niet eigenlijk. En er was één vrouw... maar die was niet Nederlands. Dus van alle Nederlandse visionairs... Nou, dat vond ik echt... Dat, dat, dat, Stel je voor dat mijn studenten daar komen, wat voor toekomstperspectief wordt ze voorgeschoteld? Huh? Ja, dat is waar. Uh, aan de ene kant heb je dus het ding dat het, het moet beter worden. Ja. En aan de, aan de andere kant moet je dan maar gewoon doen wat je moet doen om er te komen. Dus dan moet je maar vijf keer ja. zo goed zijn. Ja, ja. ja. Want Jesus, ja. dan heb je uiteindelijk gewonnen. Ja. En je bent vijf keer zo goed. Ja. En dat heeft ook voordelen. Ik bedoel, ja daar ga, ja, ja, ja. ga je geen last van hebben zeg maar, in je leven als je ja, ja, ja. ergens heel goed in bent. Bedoel, ja. En dat, dat mankeert er dan vaak aan inderdaad dat je dan mensen hebt met achterstanden... waardoor ze dus dan niet die tijd in kunnen investeren om daadwerkelijk zoveel beter te worden. Ja. En dat ze dan afbuigen. Ja, ja je... of, of een omgeving natuurlijk. Hè, want dat heeft, speelt ook mee. Als jij in een omgeving zit die heel erg jouw kant goed begrijpt... dan kan die daar je ook in stimuleren. Ja, en ja. Er zijn, ik ben daar heel veel aan ook aan het lezen nu. En niet alleen omdat ik nou twee dochters heb, maar gewoon zoals puur omdat ik het voor mezelf ook fijner vind werken. Ja, en bijvoorbeeld ook vrouwen in leidinggevende posities binnen in digitale bedrijven, die worden ook uh, die hebben ook heel veel momenten waarop ze gewoon niet die slag naar een volgend niveau maken. Mm -hmm. Wegens gebrek aan mentoren, gebrek aan netwerk, omdat ja. mannen netwerken met mannen. Ja. Uh, dan worden ze, als ze dan een keer gepromoveerd worden, worden ze gepromoveerd naar staf en niet in lijn. Dus dan worden ze, niet meer, worden ze geen manager in dezelfde lijn... maar dan worden ze zeg maar HR-manager of zo. Ja, ja. En dan gaan ze dus een zijspoor heen. Ja, precies. Dus of, zijn er zijn allemaal verschillende vakgebieden... Die wel weer, waar wel weer heel veel vrouwen zitten. Ja, of dan krijgen ze een leidinggevende positie... op een punt waar ze dan kun, alleen maar kunnen falen. Dus dat heet de, de, de, de glazen kloof, de cliff. Ah, glass cliff. Dan, heb je dus, dan krijg je een project dat eigenlijk alleen maar kan falen. Okay. En daar zit je dan vrouw op. Dus dan bevestigt dat dan voor iedereen dat dan de vrouwen het dan Oeh. toch niet goed doen. Oh, wauw. Dat is de, bijvoorbeeld Marissa Meyer bij, bij Yahoo oh, bijvoorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Yeah. En enzovoort. En dat zijn ook nog allemaal andere redenen waar je dan ook kan stoppen... en dan gaat het niet verder. Dus dat bewustzijn alleen al is denk ik goed om te hebben. Van yeah. te zien hoe dat werkt en hoe je dat zou kunnen yeah. uh, doorbreken. Onder andere door... <kijf> ja. Jij hebt er zelf nooit uh, last van gehad. Maar dat is omdat je vijf keer zo goed bent. Dat weet ik niet. Um, misschien heb ik er wel last van gehad. Maar niet bewust van geweest. Of nooit op gelet. Nou, dat weet ik niet. Um, uh, ik ervaar niet dat ik er last van heb gehad. Nee. Maar misschien had alles wel nog beter kunnen zijn. Ja, het is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Geen idee. Nee. Dus ja. Ik bedoel... Uh, uit mijn achtergrond, ja, mijn familie heeft niet de grote netwerken die andere mensen die ik ken wel hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ken mensen die, ja, er zijn mensen die leveren gewoon minder goed werk. En die krijgen daar gewoon grote voordelen van. Ja. En dat heb ik niet zo, die luxe heb ik nooit gehad, zeg maar. Nee, nou, inmiddels heb je natuurlijk wel een groot netwerk en een goede naam natuurlijk. Ja, maar ja. Dat, dat had natuurlijk dan groter kunnen zijn... als je dan vanaf afstand ja. begint. Okay, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is een ja. beetje... Ja. ja, Maar jouw kinderen... die zullen met een goed netwerk uh, op pad... <laughs> ik hoop het. Ja, ja, ja. Oké, ja. Okay, ja nou, ik, vind het, uh, ik vind het een pijnlijk uh, ding. Als ik kijk naar mijn uh, studenten... dan denk ik, ai, ai, ai. Want, uh, Hoezo? Nou ja, dat, dat, dat, dat er zo'n verschil is. En, uh, Want dat, jij hebt studenten die wel uit andere achtergronden komen. Ja. En dan denk je van, die gaan het niet redden. Nou ja, ja moeilijk, ja. ja. Ik en zie de... ze niet terug in de bedrijven waar ik kom. En dan ja. kan, je dan, kan je daar niks aan doen nu? Uh, ja, ik spreek bedrijven daar wel op aan. Maar dat jullie gewoon een diversiteitsinitiatief hebt op de Ja, moeten we, moet we meer gaan doen, ja. Ja? ja. Om te zorgen dat die wel een netwerk hebben waar ja, ze zeker. verder mee komen? Ja, moet. Ja, Want ja, dat is wel... Gewoon voor iedereen pijnlijk. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, dat zou eigenlijk helemaal niet moeten. Nee, Dus, ja. Hé, hey, en uh, even terug naar de staat van het internet. Uh, er zijn toch ook wel echt een heleboel dingen stuk tegenwoordig. Heb ik het idee. Dat weet ik niet. Nee. Wat is er dan stuk? Nou, bijvoorbeeld dat uh, ik las gisteren een tweet... Er stond uh, uh, van Financial Times... Facebook is warning that steps it will take to prevent abuse will hurt its profitability. Ja. Dat klinkt mij in de oren als iets wat kapot is. Nou, dat weet ik niet of het kapot is. Dat is gewoon hoe de markt werkt. Oké, okay, ja. En dat kan je kapot vinden, ja? Ja. Maar. We doen er allemaal lekker aan mee, dus ik weet niet. Uh hoe kapot het dan echt is. Oké, okay, ja. Yeah. Bijvoorbeeld wat de, de backend van Facebook, dat dat gewoon dat daar rare dingen gebeuren. Ja, en, en he, dus daar het, eigenlijk de natuur van Facebook en van Twitter, he, die maakt het mogelijk. Ja, het, het was misschien heel naïef opgezet, maar het maakt bepaalde dingen mogelijk die nogal destructief zijn. Fake news, grootschalige manipulatie. Uh, Mm -hmm. en, en, en dan heb je daar een markt die eigenlijk wil dat je daar niks aan doet Ja, maar dat is natuurlijk alleen maar stuk als je had gedacht dat het beter had kunnen zijn Ja, of, of als je, en, als uh, je een soort naïeve ja. kijk op dingen hebt Als je hebt geloofd dat het al die mooie verhaaltjes hebt geloofd eromheen ja. Over de Arab Spring en ja, digital ja, ja, ja. democracy ja. en wat dan ook Maar ik vind niet dat je dat per se had moeten geloven Oké. Okay. Het zijn oh. natuurlijk mooie verhalen. Die wil je geloven, toch? Nou, je moet altijd een mooi verhaal hebben. Ja. Ik bedoel, Je hebt altijd... Mm. Uh, de motivatie van mensen. Dat zijn gewoon sociaal-economische voordelen. Yeah. En vaak heb je... verzin je een sociaal voordeel... om een economisch voordeel mee te maskeren. Mm -hmm. Dus het wordt ergens geld verdiend. Yeah. En om dat goed te praten... moet je maar nog een verhaal erbij verzinnen... van waarom het zo goed is. Of yeah. wel, wel een... Welwillend en fijn voor de wereld. Oké. Okay. En dat is dan hoe het werkt. Maar, maar wordt het, denk je dat het nu gefixt gaat worden? Je hebt nu in, in Amerika heb je die, die uh, hearings erover. Uh, je hebt hier in Duitsland, las ik iets, dat Facebook krijgt, kan tot 50 miljoen dollar krijgen, boete krijgen als ze niet binnen 24 uur iets offline halen. Komt het ja. online halen, dat die niet klopt of zo? Nou ja, je hebt dus dat Twitter-accounts die in Amerika toegankelijk zijn, zijn hier bijvoorbeeld niet toegankelijk. Als je naties hebt op Twitter, yeah. dan worden die gewoon hier niet weergegeven. Okay. Dus Twitter kan gewoon per land kiezen of iets zichtbaar is of niet. Yeah. En dat doen ze dan als een land goed, genoeg, <coughs> uh, genoeg cloud heeft, als een land genoeg macht heeft om dat af te dwingen. Yeah. En Duitsland, daar luisteren ze dan wel naar, yeah. omdat Duitsland toch een beetje de EU voor zich uitdrijft. Mm -hmm. en... Te, daar zijn nu al dingen aan het gebeuren. Ook wat de Europese privacyregels nu aangaat. Maar ook inderdaad dat Duitsland heeft gezegd... dat als er inderdaad uh, haatpostings online zijn... dan moeten ja. die direct gewist kunnen worden. Ja. Binnen 24 uur, ander, dat las ik vandaag, anders ja. 50 miljoen. Maar het is natuurlijk, dat werkt natuurlijk niet. Want wie, wie zegt of iets een haatposting is... Ja. Dan heb je dan een klein orgaan daar wat dat dan moet zeggen. Mm -hmm. Die gaan dan aan de goede kant van de lijn zitten. Want die willen niet de boete krijgen. Dus dan gaan ze van alles deleten. Dat gebeurt nu al. Er zijn ja. overheden die al gigantische hoeveelheden dingen laten deleten door Facebook. Um, en dan is er ook geen manier meer om het terug te krijgen. Dus je hebt geen... Je hebt een appeals proces. Je kan niet, ja. zeg maar in beroep gaan en het dan weer terugzien. Dus... Of dit nou zo'n goede inmenging van de overheid is in, ja, de, in het hè? online domein, nee. weet ik niet. Nee, dat is, dat is heel complex. Dus... Um, en wat, zou de, zou, Zijn daar wel oplossingen voor? Of zou je geen oplossingen moeten zoeken? Um, ja, ik denk dat daar wel oplossingen voor zijn. Maar dat het lastig wordt. Um, ik denk dat de overheid daar meer mee moet doen. En niet minder. Oké. Okay. En dat ook die online uh, diensten. Het zijn er nu ook zo weinig. Dat we die prima kunnen reguleren. Yeah. Het is niet meer een internet van uh, zoveel websites. Er we zijn nu gewoon een handjevol conglomeraten op de hele wereld. Yeah. En die moeten daarmee mee dealen dat ze gewoon aanspreekbaar zijn door de overheid. En dat ze waarschijnlijk in elk land waar ze bezig zijn. Uh, moeten ze gewoon uh, een bureau hebben. En een nauwe samenwerking met de overheid om gewoon een aanbod te bieden wat in overeenstemming is met de wetten. Ja. En dan hebben we in Europa nog wel het makkelijk. Want dan kunnen ze gewoon zeggen, we hebben gewoon één Europees bureau... en we houden ons aan de Europese wetten. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is een voordeel, denk ik. Ja, ja, ja. In plaats van dat je dan een speciaal bureau moet hebben... ergens in Uruguay voor de Uruguayanse. Ja, ja, ja. ja. Weet ik wel, weet je. Ja, ja, ja. Gewoon, gewoon een klein landje, ergens. Ja. Dus ik denk dat... Uh, ja, dat... En regulering, want hoe zou dat eruit moeten zien? Niet zoals nu, dus... Nou, Want nu lijkt het een beetje eigenlijk op de, de, de hoe heet het, wat je ook wel hebt, de... Nee, ook zoals nu. ik bedoel copyright, wat, copyright takedown, dat kan ook zo helemaal gratis. Ja, prima. Nou, ik bedoel, ook zoals nu. Mm -hmm. ik bedoel, wat okay. er nu gebeurt is een uiting van onze democratische rechtsstaat. Ja. En die hebben bedacht dat dit de beste oplossing is. Oké. Okay. En als ze vinden dat het niet zo is, dan moeten we anders stemmen. Ja. En zorgen dat er andere mensen komen. En die gaan dan andere regels verzinnen Of gewoon itereren. zeg ja. dus zegt van, oké, okay, dit was toch niet zo'n goed idee. Dat is ook hoe wetten werken. Ik bedoel, we hebben zo'n ja. cookiewet waar iedereen op haat. <kwijls> ja. Ja, als je dat niet wil, als je iets anders had gewild, moet je gewoon de stemmen halen. Ja. Dan dus denk je van, ja, mensen die klagen over, ja, privacy, dit. Weet je, oh, allemaal ingewikkeld, moeilijk. Dan zeg ik van, ja, weet je, get the votes. Zorg maar dat er in de Kamer genoeg mensen zijn die anders stemmen. En dan gebeurt er iets anders. Ja. En hoe zorg je daarvoor? Nou, dat moet, je maar, dat moet iedereen voor zichzelf uitzetten. Ja, dat, nou, dat vond ik wel mooi. Want dat schreef je ook in jouw verslag van uh, de Hallo Witte Mensen. Dan zei je ook, ja, uh, dan moeten die maar in de kamer gaan zitten. Precies. Ja. Ja. Nee, dat was, ja, dan denk ik van... Uh, is natuurlijk, je wordt uitgesloten, denk ik, als minderheid in, in, in een politiek orgaan. Maar je kan ook gewoon je plek claimen. Ja, oké. Okay. En doe dat dan maar. Ja, dus okay, yeah. ook als privacybeweging en zo. Dat was een discussie, een brede discussie daarover... of activisten wel of niet ook politiek in de politiek moeten zitten. En ik van, ja, wat denk je dat politiek is? Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja, ja. Dus ik, ik heb heel, dat, veel, dan, ja. heel veel vrienden hier die continu mekkeren over privacy dit, privacy dat. En dan worden in Duitsland wordt heel veel Signal gebruikt en Freema. Ja. En iedereen is ermee bezig. Maar wat er uiteindelijk, zeg maar in het parlement komt, dat is iets heel anders. Ja, ja dat is wel opvallend, hè? Dat er zo weinig... Uh, daar is ook heel weinig... Er wordt digitaal slecht begrepen. Heb ik het idee. Ja, dus, dus de oplossing is dat we een overheid hebben... die digitaal wel goed begrijpt. Ja, En ik en dacht van... dus dat Duitsland begreep... met die GitHub-wetten op GitHub... maar dat was dus helemaal niet zo. Okay, ja. Nee, er zijn parlement... Militaire mensen die het wel goed begrijpen. Ja. Maar wie er dan in de commissie zitten... en in de kabinetten... en wat voor dingen ze dan doorvoeren... Ja. is een hele andere. En dat heeft ook een reden waarom dat gebeurt. Ik bedoel, waarom er, een, er is vast een reden waarom in Nederland... een sleepnet -wet er komt. Ja, ja, ik... En of dat nou per se komt... door digitale expertise? Ik weet het niet. Ik denk het dus niet. Er zijn waarschijnlijk zijn andere redenen. Ja. Nou ja, dan moet er naar komen wat die redenen zijn. En ja, ja en veiligheid doen. is dat. Ja. Ja, dat en dat is wat heel veel mensen belangrijk vinden. Ja. Dus, um, dus ik denk dat dat, dat dat de oplossing is. Ik denk niet dat het te verkopen is dat er online diensten zijn... die niet onderhevig zijn aan een democratische rechtsstaat. Ja. Oké, okay, ja, ik, uh, ik hoorde gisteren een interessante podcast... waarin, hoe oh, heet die kunstenares nou... nou ja, een activistische kunstenares in elk geval... ik zal het even opzoeken... die uh, Tinkerbell... en die vertelde hoe zij... Uh, Actie voert. Dus ze schrijft dan opiniestukken. Mm -hmm. Maar die schrijft ze niet alleen. Die publiceert ze op een bepaalde dag, namelijk dinsdag, want dat is, weet ik wel, een of andere vragenuurtje in de kamer of zoiets. Mm -hmm. En dan mailt ze uh, Kamerleden of die belt ze op en dan vertelt ze ook nog: hé, hey, morgen komt dit en dit opiniestuk in die en die kranten te staan. Ja. Dus dat gaat een stuk verder dan alleen maar een, een blogpostje schrijven of een. Ingestuurde brief. Dit is een hele campagne. Ja, dat is gewoon hoe lobbyen werkt. Ja, en dat ja. kan. Dat ja. is heel goed. Dat zie je in Nederland heel, heel veel. En het is, Nederland heeft een heel toegankelijke uh, politieke structuur. Ja. Waar die mensen heel makkelijk. Kan, ja, je kan ze e-mailen, je kan ze gewoon aanspreken. Dat is in andere landen wel anders. Ik bedoel, mm -hmm. in Duitsland is het allemaal veel gelaagder en veel uh, ja, ja, ja. meer op slot wat dat betreft. Ja. Dus ik zou zeggen: ja, dat, dat lijkt me een hele goede strategie. Oké, okay, maar dat gaat hier dus niet lukken? Nee, ja. Ik denk dat het hier is het dan de, de ja. lage dichter. En het is op de, aan de top eigen gerijder. Dan heb je echt die hiërarchie, hè? Ja, ja en ja. er zijn hele andere incentives... waarom er dan opeens van de top dan zoiets doorkomt. Ja. En als je dus iets wilt veranderen hier volgens mij... er zijn maatschappelijk wel heel veel veranderingen die hier nodig zijn. Maar daar gaat gewoon twintig jaar policy papers aan vooraf... in allemaal vage stichtingen hier... En dan percoleert dat. En op een gegeven moment komt dat misschien ergens uit. En dan komt er een wetsvoorstel. Oké, okay. maar bottom-up werkt hier dus niet zo goed. Ja, ik vind dat dat lastig is. En ja. ik, wil, uh, ik vind het ook lastig omdat ik een geschiedenis heb... ook ben met open-overheid-activisme. Dat ik ja. dingen heb gedaan met uh, de overheid in Nederland. Ja. En ik denk dat dat hier ook nodig is. Maar uh, lastig is. Dat gebeurt hier niet. Nou ja, Duitsland heeft wat dat betreft een geschiedenis waar dat niet uh, gewenst is. Dus uh, er zijn heel veel dingen zijn verankerd in, het, in de grondwet hier... Mm -hmm. waardoor je ze niet kan veranderen, tenzij je de grondwet verandert. Yeah, yeah. En een grondwetsverandering is lastig. Er yeah, yeah. uh, is, mm -hmm. is ook een hele sterke scheiding van de machten hier... tussen de federale overheid en de deelstaten. De, land, okay. de, de landen zoals Berlijn en de andere deelstaten... Ook om te voorkomen dat er dus weer dingen gebeuren zoals in de geschiedenis. Dus yeah. Duitsland heeft de, de rijke geschiedenis van Duitsland... informeert voor een groot deel hoe mensen in het leven staan hier. En ook hoe de overheid en de samenleving gestructureerd is. Oké, okay, ja. Yeah. En dus die verdeling van de machten ook... is ook ervoor ook om te zorgen dat er niet een gelijkschakeling kan zijn... tussen van alle Duitse scholen bijvoorbeeld. De scholen zijn hier onderhevig aan per deelstaat. Oké. Okay. En die kunnen niet federaal gestuurd worden, zoals in Frankrijk. Okay, yeah. Dus dat soort dikte. Yeah, okay. En als je dan daarin iets wil veranderen... dan, dan zijn dat hele lange processen. Ja, ja, ja. Maar je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja. En dat activisme dat zit wel in je... dus dat ga je sowieso ook wel doen. Of? Dat weet ik niet. <laughs> <Nee>. <laughs> dus ik denk, ik, waarschijnlijk kan ik het niet laten. Maar ik, ja. ik, ik weet niet of het toch steeds... Uh, mijn ding is. Oké, okay, ja. Yeah. Ik had nog een uh, vraag, maar die weet ik niet meer. Heb jij nog dingen die je wilt vertellen? Even kijken. Wij hebben uh, wel heel veel behandeld. Ik veel wat, ik, wat, wat ik wil behandelen. Ja? Ja. ja. ja? ja. Nou, te gek. Ja. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Dit was aflevering 45 van The Good, The Bad and The Interesting. Waarin Vasilis sprak met Alper Tjoen. Ik weet nog niet wie ik de volgende keer ga spreken. Spannend! Mocht je willen reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Niet dat iemand dat ooit doet, maar dat kan echt. Je kan me mailen op vasilis@vasilis.nl of als je iets korter van stof bent... dan kan je me twitteren op @vasilis. Van deze podcast bestaan ook transcripties. Die zijn handig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren... maar ook voor mensen of robots die de teksten willen analyseren. Transcripties zijn niet gratis. Je kan hier aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com. Ik stel dat echt enorm op prijs. Een gestaag groeiend lijstje fantastische mensen doet dit al, waaronder mijn werkgever CMD in Amsterdam, Job en Paul van Buren. Dankjewel voor het luisteren.